10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Kiev is de dag rustig begonnen... na de vrijlating van de Oekraïnse oppositieleider Timoshenko gisteren. Leden van de oppositie patrouilleren op het onafhankelijkheidsplein in de hoofdstad. Gisteravond sprak oud-premier Timoshenko... meer dan 100.000 betogers toe op dat plein. Ze riep de demonstranten op om het protest vol te houden... ook al is president Yanukovych door het parlement afgezet. Janukovic weigert op te stappen. Waar die nu is, is onduidelijk. Waarschijnlijk is hij vertrokken naar het oosten van Oekraïne. Daar heeft hij nog relatief veel steun. Er gaan geruchten dat hij zou willen uitwijken naar Rusland. Een man die gisteravond in Huibergen werd neergeschoten... is bezweken aan zijn verwondingen. Gisteravond werd de man van 37 gevonden op de oprit van zijn huis... Door wie is neergeschoten en of het misschien om een liquidatie gaat, kan de politie niet zeggen. De politie heeft de hele nacht in en om de woning onderzoek verricht en er zijn ook getuigen gehoord. De Taliban in Afghanistan hebben gesprekken met de VS over een gevangenenruil opgeschort. In een verklaring staat dat praten nu geen zin heeft vanwege de politiek ingewikkelde situatie in het land. Wat de Taliban daarmee bedoelen, is niet duidelijk. De VS lijkt bereid vijf Taliban-verdachten die vastzitten op de basis in Guantanamo Bay... te ruilen voor een Amerikaanse militair. Die wordt sinds 2009 vermist en die zou in handen van de Taliban zijn. Het afbreken van de gesprekken valt samen met een aanslag in de provincie Kunar. Zeker 19 Afghaanse militairen zijn om het leven gekomen... en zeven zijn er door de Taliban ontvoerd, meldt de lokale overheid. Het weer, het blijft vandaag droog met zonnige perioden en sluierwolken. Het wordt van 9 graden op de Wadden tot 12 in het zuiden en het oosten. Vannacht kan er weer vorst aan de grond zijn en morgen wordt het dan nog ietsje warmer. Plaatselijk kan het 14 graden worden. Dit was het NOS Journaal.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm. Ja, goedemorgen, welkom bij OVT. Het was de week van de Oekraïnse demonstranten versus president... of moeten we al zeggen oud-president Janukovic. Gisteren bereikte de strijd een nieuw hoogtepunt. Het parlement heeft Viktor Janukovic nu officieel afgezet. Maar Janukovic zelf wil er nog niet aan geloven. Hij noemt het een nationalistische staatsgreep... en vergelijkt de politieke situatie met nazi-praktijken. In, in OVT straks een gesprek met historicus Mark Jansen... die hier met de kersverse drukproef van zijn boek Grensland, een geschiedenis van Oekraïne aan tafel zit. Aan hem de vraag... zijn de gebeurtenissen van gisteren en afgelopen week historisch te noemen... en waar gaat die scheiding tussen Oost en West op terug? Ja, en ook aan tafel... John Jansen van Galem om bij ons zijn column voor te dragen. Welkom John, leuk dat je er weer bent. En, na de, en daarvoor hebben we ook nog natuurlijk, dat vergeet ik, dat, dat, dat moet ik natuurlijk wel meteen zeggen, een sportflits uit Sochi. Wel onze viermansbob, ik weet niet of ze hoge ogen gooien, maar in elk geval een verslag over onze viermansbob. En daarna weer, na de column en na de viermansbob, gaan we toch nog even in sport blijven. Want de VPRO, nota bene... de VPRO zendt maandagavond, een, vanaf aanstaande maandagavond om. Vijf over tien op Nederland 1 Een drama serie uit over het leven van Johan. En dan weet u wel, dat kan maar één Johan zijn. Johan Kruif. En om die Kruif even historisch een plek te geven... hebben we hier aan tafel. Ja, laat ik zeggen, sport, maar vooral ook cultuurhistoricus... en publicist. Auker Kok. Auker, welkom. Uh, terecht dat de VPRO dat doet? Ja, ik uh, keek er eerst even van op. Maar zoals eigenlijk altijd met Kruif... dan denk je twee, twee seconden na en dan denk je... ja, dat is logisch. Goed. Helder. Helder, ja. ja. En in het tweede uur aandacht voor de verschrikkingen... in de Noord-Koreaanse kampen. Dat naar aanleiding van een lijvig VN-rapport... dat afgelopen week verscheen. Zijn die kampen nou uniek in zijn gruwelijkheid... of bestaat er zoiets als een ty typisch communistisch kamp? En de spreuk, wie hebben es niet gewoest... die kunnen we nu zeker niet meer gebruiken. Daar gaan we het straks over hebben met hoogleraar Korea-studies... Remco Breuker en historicus Wim Berkelaar. En in het spoor terug, het laatste half uur... Deel 3 van Foto vindt familie van Martin Minkema... over de verhalen achter verloren familiealbums uit Nederlands-Indië. Maar we luisteren nu eerst even naar een fragment. Die keizer Karel die ze zoeken, die moet een klein beetje een buikje hebben. Bijna twee meter zijn, een forse man. En ja, hij had ook zo die baard. Mooie baard hebben, hè? Ik heb geen keizer Karel bloed. Jazeker. Ik ben er eentje, hoor. familie van mij. Ja, u hoorde een fijn rondje Fox Pops van Omroep Gelderland. Wie denkt dat hij Karel de Grote kan spelen? Woensdag was er een ware Karel de Grote look like wedstrijd. Uitgeschreven door het Nijmeegse Museum Het Valkhof. Vanwege Karel's 1200ste sterfdag. Er wordt gezocht naar een forse man, tussen de 1,75 meter en de 2 meter... van middelbare leeftijd, tussen de 40 en 60 jaar... bij voorkeur met een lange neus en een buikje. Verder graag wat keizerlijke allure en dito-acteertalent. We hebben nu de Belgische Karel-kenner Raoul Bauer aan de lijn... van wie onlangs het boek Karel de Grote een keizer op de grens... tussen twee werelden verscheen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bent u ook als kenner gevraagd voor de jury in Nijmegen? Uh, nee, toch. En ik moet u zeggen dat ik daar niet echt trouwig om was. Want het lijkt me heel erg vervelend om tegen iemand te moeten zeggen dat hij gelijkt op die Karel de Grote van uh, de gebroeders van Limburg. Ja, die, die Karel de Grote die zit daar maar wat te zitten. Uh, dat buikje is al een serieuze buik geworden en zo verder. Ja, u nu... dus begrijpt mij uh, niet verkeerd. Ik heb alle bewondering voor de, de, de kennis en de kunde van de gebroeders van Limburg. En een, een, een, een, een gotische tafereeltjes met daar Italiaanse toetsen in, die kan ik best wel smaken Maar hier in verband met die Karel de grote nee, dat lukt toch ja. niet. Je, je, je moet heel even moet je uitleggen, die, die gebroeders van Limburg, dat is ook een 15e eeuwse... Afbeelding van Karel de Grote, zoals men toen dacht dat hij eruit moest zien. Hè, met, een, met een redelijk buikje. Gewoon een lekkere welgezette burger of koning, uit, hoe men in de 15e eeuw dacht, hoe Karel eruit had zou moeten zien, toch? Ja, maar kijk, laat ons zeggen dat die, uh, die afbeelding van de Broes van Lurg, dus meer zegt over het begin van de 15e eeuw dan over, ja, wat ik zal uh, noem, de historische Karel de Grote. Uh, we hebben eigenlijk nu wel geen echte betrouwbare afbeelding van hem, dat klopt. Maar we hebben wel een aantal beschrijvingen. En ik zou zeggen, een van de, uh, een van de beschrijvingen die het dichtst bij het onderwerp aanleunt, is dat van zijn biograaf Einhardt. En wanneer ik uh, kijk naar de manier waarop uh, Einar die, uh, zijn broodteer beschrijft... ja, ...dan krijg je toch wel een, een, een, een ander beeld. Zie je, uh, de keizer was, zegt hij, sterk en goed gebouwd. Hij was groot, maar niet overdreven groot. Men spreekt iets van een, uh, een zeven voet. Een zeven voet en een voet is iets tussen de 25 en 30 centimeter. Ja, dat betekent dan toch wel wat... Hij had, zegt hij, een groot rond hoofd, grote doordringende ogen. Uh, de neus was inderdaad wat langer dan normaal, maar ook niet overdreven, vindt hij. Maar dat klinkt toch allemaal niet zo heel slecht? Nee. Natuurlijk niet, maar daarmee dat ik dat eigenlijk ook niet terugvind... in de figuur van, uh, van die broeders van Limburg. Ja, en... Dus de, de echte Karel de Grote, zoals die bij Einhard komt... dat, dat, dat is inderdaad een, een vitale man. Uh, hij, gaat er zelfs, uh, hij zegt erover zelfs dat hij een goed gehumeurd gezicht had. Heel vrolijk. Is, goed gehumeurd gezicht, dat, dat hebben ze in Nijmegen verder niet. Maar ga, gaat u verder. En, uh, nu... Hij, gaat er ook nog aan, hij voegt er ook nog aan toe dat hij, dat hij wel een licht buikje had. Dat klopt. Maar het lichaam, zegt hij, was zo goed geproportioneerd dat het licht buikje niet opviel. Ja, dus, dus, dus eigenlijk komt die beschrijving van die, die, die monnikschrijver uit de 8e eeuw, Einhard... heel dicht bij de bevindingen van, uh, die on, van het wetenschappelijk onderzoek naar zijn scheenbeen onlangs. Waaruit bleek ja, dat hij inderdaad. redelijke lengte had en er goed uitzag. Inderdaad. En dat hij een groot scheenbeen had daar. kijk dat vinden we ook al in een chroniek van Adimar van Chaban letterlijk eigenlijk uh, Adimar uh, van Chaban die schrijft in het magische jaar 1000 over een bezoek dat keizer Otto III bracht aan het graf van Karel de Grote en men vindt uh, de keizer gezeten op zijn troon eigenlijk uh, er is bijna nog niets gebeurd die man zit er nog even fris als toen hij begraven werd en een van de bezoekers, een reus van een kerel, zegt men, uh, hield zijn scheenbind tegen dat van de keizer en zag dat het zijne heel wat kleiner was. Uh, hetzelfde met het hoofd. Uh, de keizer zit daar met de, met de kroon op het hoofd, en dat gaat daar in, in Aken. Men uh, neemt die kroon plaatst hij op het eigen hoofd. En het eigen hoofd van die man was een reusachtig hoofd, uh, schrijft uh, Ademar. En toch bleek nog altijd die kroon te groot. Dus Karel de Grote, ook bij Ademar, komt dan naar voren als een ja, reusachtige kerel. Dus, uh, nou ja, goed. Er is er een en ander aan te merken op, uh, op de wedstrijd. Er komen misschien karelmannen die niet echt recht doen aan nee, de werkelijke nee. Karel de Grote. Nee. Uh, toch is het leuk... Vindt u niet? Ja, natuurlijk is het leuk. Ik zou zeggen, uh, wanneer men op die manier uh, interesse wekt uh, voor een verleden figuur... en zeker een dergelijke belangrijke figuur als Karel de Grote... Ja, dan is dat uh, graag, graag meegenomen. Dat is duidelijk. Goed. Nou... Hartelijk dank Raulbouwer uh, voor deze nuancering. Uh, en heeft u interesse voor de rol van Karel, stuurt u dan vooral voor woensdag 26 februari uw foto met motivatie. Kennelijk ook bela belangrijk, naar uh, Karel de Grote, het museum, het en dan ja. kunt u zelf kiezen bij welke Karel u het meeste aansluiting voelt. En dan kunnen ze daar bij de jury bekijken wat ze ermee gaan doen. Ja. Wat mij betreft, het buikje is er, maar de lengte zal wat tegenvallen, vrees ik. Goed, Roel Bouwer, bedankt. Uh, ja, van Karel de Grote naar. Oekraïne, dat is, dat is een overgangetje, zullen we maar zeggen. En dat is het natuurlijk ook. Het parlement heeft gisteren ingestemd met het afzetten van president Viktor Yanukovych. Jan uh, en die is dus naar het oosten gevlucht vanuit Kiev. En ik meen ook te weten dat hij ooit gewoond heeft in tijdlang in de Dacia van Khrushchev. Klopt dat, Mark Jansen? Uh, dat, uh, dat is zijn buiten. In de buurt van Kiev, en dat hebben ze gisteren... Hebben ze dat, uh... Uh, daar hebben ze daar het publiek heen gestuurd? En het is nu tot museum voor de corruptie is dat aan uh, nou, Kijk, kijk, kijk. wel niet Omdat het Krutchev... nogal wilderig is. Maar well, die klutje of al niet goed is. Goed, dus de president is op de vlucht en de oud-. Uh, Oekraïnse premier Timoshenko is inmiddels uit de gevangenis... en ze is natuurlijk de kandidaat om 25 mei de verkiezingen te gaan winnen. De Oost-West-verhouding staat dus op scherp... en dat gaat natuurlijk verder dan alleen de verhoudingen in Oekraïne zelf... maar dat gaat ook over Rusland en Europa. Ja, en over die historische wortels van die tweedeling gaan we het hebben... met historicus Mark Janssen, we hoorden hem net al... die in ieder geval de eerste prijs voor timing krijgt. De drukproef ja. uh, van je boek Grensland, een geschiedenis van Oekraïne... Is, ligt hier net vers uitgeprint? Ja, ik, had het, ik heb het vrijdag opgehaald, deze drukproef. Toen ik het boek schreef overigens... had ik absoluut niet het idee dat het zo zou samenvallen. En dat is echt een coïncidentie, wil ik er wel bij zeggen. En moet het nu extra snel af? Of moet het juist nog even blijven liggen om te wachten? Nou, wat ik vind gebeurt. dit eigenlijk wel een mooi eindpunt. Hè? Het afzetten van Janukowicz. Ik denk dat ik daar een punt ga zetten. En de toekomst maar eventjes in het ongewisse laat... en dat misschien voor een tweede druk of een ander boek bewaar. Moeten we niet even wachten tot Janukovic zelf ook heeft geaccepteerd... dat hij is afgezet? Dat is, ja, mis... Ik geloof hè, dat ze in het buiten van Janukovic... zoveel bezwarende materiaal hebben gevonden... dat hij moeilijk nog een andere weg kan gaan... dan uh, zijn ontslag accepteren. Ja. Gisteren er, natuurlijk was het natuurlijk veel in het nieuws. De nieuwste geschiedenis wordt nu geschreven, zei een geïnterviewde demonstrant ook. Dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen van tevoren. Is dit nou echt een historische week? We weten niet hoe het verder zal gaan, maar kun je daar iets over zeggen? Nou ja, het is, abso het ab het is absoluut een historische week. Dat, is echt, dat kan je nu al wel vaststellen, He, uh, uh. Dus dit is niet De, een soort dit tussenfase. Is, uh, Oekraïne bestaat eigenlijk nog maar heel kort. Hè. Van 1991 is Oekraïne als onafhankelijke staat ontstaan. Uh, we hebben nu uh, uh, drie pre vier presidenten gehad. De vierde is afgezet. Uh, uh, en, en alleen al om, om die reden. Hè. Dat, dat is toch, uh, in zo'n korte geschiedenis is dat een absoluut een markant punt. De titel van je boek is... Grensland. Ja. Laten we even daar blijven. Waarom grensland? Nou, grensland is gewoon de letterlijke vertaling van het woord Oekraïne. Dat is ontstaan in de 16e eeuw, die term. Toen lag Oekra Oekraïne, althans wat nu Oekraïne is, lag eh, aan, de, zeg maar aan, de, aan de grens, de periferie van wat toen nog het Polen was, Polen-Litouwen. Het eh, was op dat moment een groot land dat zich tot, eh, tot de Zwarte Zee zich uitstrekte. En uh, het gebied aan de grens van, van Polen, dat, dat noemde men het gebied aan de grens. Oe is betekend aan en kraai betekent grens. Dus Oekraïne betekent land aan de grens. Ja, is... En dat is dus, daarna is dat uh, het, het, het de het naam van het gebied geworden. En in de 19e eeuw is het ook de naam geworden van de bevolking die daar woont. Het is natuurlijk een, een, een lastige naam. Want je zegt wat je bent door te zeggen wat je niet bent. Want de grensland gaat vooral over... Wat je eigenlijk, het geeft geen eigen identiteit aan en het zou eigenlijk ook heel klein moeten zijn... want de grens is gewoon een strookje. En, ja. en, en dan, dus dat is wel een, een naam die het identiteitsprobleem misschien meteen al met zich meedraagt. Ja, maar, maar aan de andere kant kun je zeggen... grensland is ook wel redelijk uh, treffend. Hè? Als je nu ook weer kijkt... nu is Oekraïne ook weer een grensland tussen Rusland aan de ene kant... en naar Europa of de EU... Dus dat idee van grensland... dat is eigenlijk in de hele loop van de geschiedenis... Wat dat betreft, heb, daarom heb ik het ook toch wel als titel genomen... dat gaat heel erg goed op. En, en Oekraïners hebben geen uh, lastige relatie, uh, lastig relatie met dat woord. Want uh, zoals Jos zegt, ik kan me voorstellen dat het niet direct... Um, ja, je, je wilt toch als land juist een, een eenheid zijn? Ja, nou ja, niet een da, da, da, da, misschien hebben we het daar straks nog over. In hoeverre is Oekraïne een eenheid? We hebben natuurlijk de afgelopen dagen gezien dat er steeds geluiden opgingen van dat land valt misschien wel uiteen. Er is een grote tweedeling. Dwars door Oekraïne stroomt de rivier de Dnieper. En uh, in de, ten oosten van de Dnieper wo, daar is de bevolking Russisch-talig. Ten westen van de Dnieper is de bevolking Oekraïnstalig. Dat heeft allemaal historische wortels, waar we het misschien straks nog over gaan hebben. Maar uh, dat betekent dus dat er, dat, dat er dus een, een, een tweedeling in dat land is. En Janukovic en ook de Russen hebben gedacht... misschien is dat een mooi opstapje om, uh, uh, als we in Kiev er niet de baas kunnen blijven... om dan tenminste nog het oosten over te houden. Dat, die opzet is mislukt en daaruit blijkt dus toch dat... Zelfs al is die, dat land erg verdeeld, dat het toch een soort eenheidsgevoel is. En, we gaan het straks inderdaad over die tweedeling hebben. Even helemaal terug, want Rusland die meent dus ook een, een claim te kunnen leggen op Oekraïne. Die hebben een, een innige band met dat oostelijke gedeelte. Maar eh, eigenlijk was Oekraïne van de vikingen ooit, hè, in een ver verleden. Uh, Oekraïne is, ja, Oekraïne, de naam bestond toen nog niet. Maar uh, in de, de, de eerste Russische staat is gesticht... Uh, in de 8e eeuw, en uh, daar dat, dat is een chroniek, de Nestor-chroniek... daar wordt in gezegd, wij, bij ons heerst ordeloosheid... kunt u, de varjagen of de vikingen, bij ons orde komen brengen. Ja. En een zekere meneer Rurik, die zei, nou, dat, dat komen wij wel doen. Die heeft zich toen eerst in Novgorod gevestigd. Novgorod ligt in wat nu Rusland is... Later is een, een, een volgende vorst, Igor geheten, of in het Oekraïns Ihor... want die spreken de G iets anders uit dan de Russen. Die is naar, met de boot naar Kiev gevaren en die heeft daar zijn hoofdstad gevestigd. Vandaar dat wij spreken, de eerste Russische staat is, was gevestigd in, in Kiev. En ja, we spreken wel van kiev rus ja, want en, en weten, we iets, pardon, weten we iets over die vorsten af? Want het is de achtste eeuw, hebben we het over. Dan hebben we hier Karel ja. de Grote. We hebben net gehoord hoe die eruit zag. Is er iets bekend over de vorsten in Kiev? Uh, nou, er zijn portretten van. Uh, ik moet zeggen, ik weet niet hoe historisch uh, verantwoord die portretten zijn. Ik denk dat dat misschien ook net als bij de gebroeders van Limburg is gebeurd. Dat het later pas uh, is bedacht hoe die mensen eruit hebben gezien. Ze staan op de, uh, de biljetten, de grief uh, Dat is de, de, de euro van de Oekraïne. Daar uh, staan de portretten van uh, Volodymyr de Grote. Of de heilige wordt hij ook wel genoemd. Hè? De man die uh, Rusland en Oekraïne heeft gekerstend staat daarop. Uh, Jaroslav de Wijze, een andere vorst uit die tijd. Uh, uh, uh, dus die vikingen zijn op een gegeven moment naar Kiev gekomen. En in, uh, uh, eind van de 9e eeuw, of uh, eind van de 10e eeuw... Uh, heeft, hebben, die zich, hebben die het christelijke geloof aangenomen. Dat was natuurlijk, het was natuurlijk een buurland van... het. Byzantijnse Rijk. En toen op een gegeven moment toen dacht hij Wolodimer de Heilige. Die dacht, uh, uh, willen we meekomen in de vaart der volkeren... dan moeten we misschien meedoen met dat christelijke geloof. En die heeft toen het land tot het christendom bekeerd. Maar, maar dat zij op het biljet staan, dat zegt iets. We hebben hier, geloof ik, Beatrix en staat Willem-Alexander er eigenlijk op op het moment. Op onze biljetten staan. Uh, nou de dit, dit soort de, vorsten de, de, uit de middeleeuwen... De, de, de biljetten weet ik niet, maar op de munt staat, daar staat, stond Beatrix... en of Willem-Alexander erop ja, staat, weet ik maar niet. Maar het zegt wel iets, dat je dit soort vorsten uit de middeleeuwen op je geld zet... Het zegt zeker iets. Het is alleen een beetje omstreden... omdat namelijk Rusland deze vorsten ook opeist. Oekraïne zegt, dit is onze geschiedenis. Maar Rusland zegt, nee, in Kiev daar is de Russische staat ontstaan... en die is op een gegeven moment die is verplaatst naar Moskou... Maar uh, dat is niet jullie geschiedenis, dat is onze geschiedenis. En dat nee, is dus al meteen al... al een tweestrijd. Land van Rus werd het Rijk van Kiev genoemd. Rus, ja. Hè? ja de Rus was uh, een naam die waarschijnlijk door de vikingen is meegenomen... naar, naar dat gebied. En dat uh, vervolgens als een soort gebiedsnaam werd gebruikt. Dus de eerste naam van dat land was Kiev-Rus. Vervolgens is die naam via allerlei wegen is die in Moskou terechtgekomen. En toen... Hebben de vorsten van Moskou, die hebben zich op een gegeven moment, uh, tot zwaar van Rusland, hebben die zich verklaard. En toen was de, we zijn dus de Moskou'ers met de naam Roes aan de haal gegaan. Uh, en, en, en de Oekraïners, die toen nog geen Oekraïners heten overigens, die, uh, die, ja, die hadden helemaal niks te vertellen. Want die waren, zaten onder de Polen en onder de Moskovieten En in het zuiden zaten ze onder de Ottomanen. Uh, die zijn pas in de, in de 19e eeuw zijn die zelf een rol gaan spelen. En als we dan even een, een, een sprong maken um, naar Oekraïne als uh, de, de graanschuur van Europa, kun je daar iets over vertellen? Wanneer begint dat gebied uh, die identiteit te krijgen vooral? Nou, uh, het gebied ten, zwarte, ten noorden van de Zwarte Zee dat was steppengebied. Het was een soort niemandsland in de tijd van de middeleeuwen en de vroege moderne tijd, waar de kozakken uh, uh, uh, zich hadden gevestigd. Die hadden te maken met invallen van de Tataren die op de Krim zaten. En dat gebied was heel onveilig. Uh, tot uh, in de loop van de 18e eeuw... Uh, Rusland uh, zich sterker begon te voelen. En uh, uh, leger stuurde naar dat gebied. En het uiteindelijk dat gebied ook heeft ingelijfd bij het Russische Rijk. In 1783 is een belangrijk jaartal in de Russische geschiedenis. Dat wordt namelijk de Krim wordt bij uh, Rusland gevoegd. He, dus toen, en vanaf dat moment toen werd dat steppengebied... dat was heel erg vruchtbaar, dat werd toen uh, in, in, uh, ontgonnen. Er werd, uh, werd landbouw uh, op, uh, ingesteld. En da, omdat dat gebied dus zo vruchtbaar was... Uh, wilde graan daar goed groeien. En uh, dat, vervolgens werd Odessa werd als havenstad geopend. Het uh, ook eind van de 18e eeuw is dat gebeurd... En via uh, Odessa en andere havensteden werd dat graan uitgevoerd naar alle delen van Europa, voor een deel ook naar Rusland. En vanaf dat moment heeft dat gebied ten noorden van de Zwarte Zee, dus die het naam Graanschuur van Europa Maar het was, het was ook meer, of het werd meer dan een graanschuur. Op een gegeven moment werd het ook gezien als de culturele bakermat van Rusland. Ja, maar dat heb ik al gezegd. Hè, het Kiev-Roes, mm. dat was natuurlijk hè, de, de, de, de beginstaat waar Rusland uit is voortgekomen. Maar dat krijgt een opleving in. De 19e eeuw, eind 19e eeuw. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Uh, nou, dat, dat weet ik niet. Maar dus Kiev roest. Maar dat, he, dat is eigenlijk nog steeds, Russen zeggen nog steeds. Eigenlijk bestaat Oekraïne helemaal niet. Dat land is. En het is, is niet zo dat uh, omgekeerd in Oekraïne zeggen. Eigenlijk bestaat Rusland niet. Althans, het Rusland wat zich Rusland noemt. Nou ja, dat kun je <lacht> misschien wel zeggen. Maar ja. dat heeft niet zo heel veel zin. Want ze hebben <lacht> er gewoon mee te maken. Maar. Uh, Poetin uh, uh, is, uh, is een, een aantal jaren geleden was hij in, uh, op, een, op een bijeenkomst van de NAVO... daar was hij uitgenodigd als gast. En toen sprak hij met uh, president Bush, de jongere Bush, hè, zal ik maar zeggen. En uh, toen, uh, toen uh, was de bedoeling dat Oekraïne lid van de NAVO zou worden. Dat was het idee van Bush. En toen zei Poetin tegen hem... weet u wel dat Oekraïne helemaal niet bestaat als staat? Uh, je hebt uh, een deel, was, uh, hoorde bij, bij Midden-Europa bedoelt hij mee dus dat gebied dat later bij Oostenrijk is gekomen. En een deel hebben ze van ons gekregen. Dat bedoelt hij natuurlijk dat gebied dat zij hebben veroverd, die steppengebied. En uh, als, als, als u nu uh, Oekraïne lid van de NAVO gaat maken... dan zullen wij ervoor zorgen dat die gebieden die wij ooit aan, rust, aan Oekraïne hebben gegeven... dat die uh, zich weer bij Rusland aansluiten. En het oostelijke gedeelte van Oekraïne vindt dat prima dat Putin dat zegt... Nou ja, dat, dat bleek dus gisteren, hè, zou ik haast zeggen. Toen eh, Poetin had misschien, en ook Janukovic had er een beetje op gerekend... dat die Oost-Oekraïners eh, eigenlijk die Russische keuze wel makkelijk zouden maken. Maar toen Janukovic eh, gisteren in Kharkov aankwam en dacht... ja, eh, ik ga nou maar even deze optie kiezen. Thuisland, toen bleek ja. dus dat daar ook heel veel demonstranten opeens op de straat op gingen... en die ook begonnen te roepen, weg met Janukovic. En we willen helemaal niet bij Rusland. Wij zijn één volk, wij zijn Oekraïners. Dus die scheiding, daar is ook nog wel een en ander. Dat is niet een, een harde scheiding die zo is ontstaan. de scheiding er is een tweedeling. Eh, Oekraïens, Russisch, mm -hmm. eh, eh, eh, eh, wel Europa eh, of niet. Maar eh, uiteindelijk voelen ook mensen in Oost-Oekraïne. Die zijn ook qua nationaliteit zijn die Oekraïens. Alleen de eerste taal die ze spreken is Russisch. Uh, die voelen zich Oekraïens. En Oekraïens genoeg om toch uh, die verbondenheid met west oekraïners toch belangrijk te vinden. Had jij dat verwacht, die, die reactie? Die in van Want niemand dacht dat toch? Dat ze zo'n partij zouden kiezen nou, voor Oekraïne. Ik, ik, ik Laura heeft net mijn, mijn drukproeven kunnen bekijken. Ja. En daar heb ik een slothoofstuk. En daar zeg ik... Uh, daar behandel ik de theorie twee Oekraïnes. Hè, en dan... Uh, uh, en, en dan behandel ik ook uh, de, de, de, de speculaties dat het land misschien uiteen zou kunnen vallen en dan zeg ik dat er toch een soort saamhorigheidsgevoel ja, ja. bestaat ook al zijn er tegelijkertijd heel grote verschillen en die demonstranten zijn zich nu ook aan het verschuiven binnen die, die grens, dus die wat je net zei in Garkow zitten, zitten die Nu ook? vindt men ook dat de, die eenheid van de Oekraïnse staat. dat die ja. toch voorgaat. en dat men niet aansluiting wil zoeken bij Rusland. Ja. Ja, dat wil nog niet zeggen dat we nu vanaf vandaag en de komende weken, maanden. dat het daar rustig zal blijven. en dat dat niet misschien toch weer op zal spelen. Maar die, die eenheid van Oekraïne is toch wel een belangrijk feit. En uh, nog even naar de Sovjet-tijd. want daar is die tweedeling wordt ook heel duidelijk. Het het uh, oostelijke gedeelte gaat eerder naar de Sovjet-Unie toe... dan het westelijke gedeelte. Ja, Als we kijken naar de periode na de Eerste Wereldoorlog... Hè. Je hebt de, de, uh, uh, uh, moet ik eerst nog even kijken voor de Eerste Wereldoorlog... we hoorden het westen van Oekraïne bij het Habsburgse Rijk... het Oostenrijkse Rijk. En in 1918 werd de Poolse staat hersteld... die eerst door de Poolse delingen was verdwenen. En toen kwam West-Oekraïne bij Polen. En... Uh, en in 1939 heb je het beroemde Molotov-Ribbentrop-pact gehad. En toen hebben Hitler en Stalin een deal gemaakt... dat uh, Hitler het westen van Polen zou binnenvallen... en Stalin het oosten van Polen zou binnenvallen. En toen is het West-Oekraïne gevoegd bij Oost-Oekraïne... en het is toen één Sovjet-Republiek geworden. Ja. En dan, dan is het dus in Sovjet-handen en even later komen de Duitsers. Want die houden zich niet aan hun woord. En dan wordt het nog een keer heel ellendig in Oekraïne. Ja, dat is echt een hele rampzalige periode geweest in de Oekraïnse geschiedenis. Uh, het land is totaal uh, bezet. Uh, uh, en uh, er zijn uh, miljoenen doden gevallen. En de uh, moet ik, dat hebben we nog niet behandeld. Maar het gebied van Oekraïne was ook het kerngebied van de Oost-Europese Joden. Als je het over stettels hebt, dan waren die meeste stettels... die waren gevestigd in het gebied van, van West-Oekraïne. Het gebied ten westen van de Dnieper. Ja. Uh, nou ja, het beroemdste term die dan valt is dan Babi Yar, Kiev. Kiev, ja. ja. in de buurt van Kiev, was een groot ravijn. En uh, uh, kort nadat de Duitsers Kiev hadden bezet, september 1941... zijn de Joden uit de stad zijn naar dat ravijn geleid. Uh, en die zijn daar uh, en mas zijn die daar... Uh, neergeschoten. Uh, tienduizenden doden zijn er gevallen. En, uh, uh, en, dat, en uh, Babi Yar staat eigenlijk voor heel veel Babi Yars op allerlei andere plaatsen in Oekraïne. Uh, er is een, uh, een, een, een schatting gemaakt van het aantal doden... ten tijde van de oorlog uh, aan de Joodse kant. Uh, komt men op iets van anderhalf miljoen. En De meeste van die mensen zijn dus niet in de gaskamers overleden... Ja. maar gewoon in die... Ja, de, de beruchte holocaust. De door kogels, -kogels ja. wordt dat genoemd. Dus, dus het westen heeft op grote schaal ook ge gecollaboreerd met de Duitsers. Um, West-Oekraïne bedoel je? West-Oekraïne. Ja. ja. ja. Um, dan komen we toch weer even bij Janukowitsj die de vergelijking de huidige situatie um, ja. maakt of, of vergelijkt met um, de nazi -tijd. Ja. Dat ligt dus extra gevoelig. Dat gaat weer terug ja. op die tweedeling eigenlijk. Ja. Nou ja, dat bedoelt. gisteren had hij nadat hij eigenlijk al was afgezet dat hij een, een kort televisie-interview. Uh -huh. En toen zei hij, er was sprake van een, een staatsgreep. En die staatsgreep was gepleegd door mensen... die er even erg als, waren als de nazi's. Banderovtsi, die term bevalt dan ook. Bandera, moet ik dan even bijzeggen. Dat was de figuur die de collaboratiebeweging... in West-Oekraïne heeft geleid. Stepan Bandera. Die is overigens in West-Oekraïne op dit moment erg populair. Maar dit, dit is natuurlijk de disqualificatiepoging... van de opstandelingen. Maar, hè, maar als... Uh, als Janukovic uh, dat zegt... hij zegt het overigens samen met heel veel Russen... Uh, inclusief minister Lavrov... In, uh, in, in, in Moskou. Dan wil hij daarmee eigenlijk... de hele oppositiebeweging... wil gelijk schakelen... Met, met deze collaboranten en met de nazi's. Dat is een waar, waar, punt. Wat natuurlijk helemaal niet juist is. Heel veel van die mensen dat zijn gewoon... Hele brave middenstanders, mensen die, die zich ongelooflijk hebben geërgerd... aan de grootschalige corruptie die heeft plaatsgevonden... onder het bewind van Janukovic die dus volstrekt terecht in opstand zijn gekomen. En die worden door Janukovic eventjes onder die noemer van nazi's... Banderovzi worden maar, die... maar nu ben jij historicus. Ga even met ons mee en probeer te denken aan de, aan de toekomst. Gaan we nu voor het eerst beleven dat die Oost-West tegenstelling uiteindelijk toch overbrugt zal worden... en dat Oekraïne als één Oekraïne op gaat staan? Is dat waar we naartoe gaan? We ik zo ben gok? historicus en ja, historici nee, historicus. Uh, kunnen wel uh, een beetje speculeren... over de toekomst, maar ik kan het niet voorspellen. Ik, ik vind in ieder geval de, wat er gisteren gebeurd is... vind ik uh, wel uh, hoopgevend. Hè, dat dat uh, ook in Oost-Oekraïne toch... Uh, dat er heel veel mensen waren die, die niet de kant... Van, van die separatisten, zal ik ze maar even noemen. Er was gisteren ook een congres van separatisten... in Kharkov toevallig bijeen. Die mensen zijn inmiddels het land uitgevlucht voor een deel. Die mensen hebben dus geen aansluiting gevonden... bij een groot deel van de bevolking. Dat vind ik hoopgevend. Maar dat betekent niet dat er niet allerlei risico's zitten... aan de, aan de huidige situatie... En dat dan ook die tweedeling tussen oost oekraïners en West-Oekraïne... daarbij toch weer een belangrijke rol kan gaan spelen. Dus hoe deze gebeurtenissen de geschiedenisboeken ingaan... dat weten we nog niet. Nee. Uh, maar we zullen het misschien de komende maanden gaan zien. Aan de ene kant is er hoop, maar er zijn tegelijkertijd ook risico's. En risico's waar we moeten afwachten. En, en, en wat moet het Westen doen? Het Westen moet, uh, ja... Moet, ja neem ik, ben geen, ik ben geen diplomaat, maar in ieder geval moet het Westen, de EU... en Noord-Amerika, uh, nu ze allerlei beloften aan Oekraïne hebben gedaan... moeten ze die ook waarmaken. Ze kunnen natuurlijk niet, niet zeggen... ja, uh, we hebben ervoor gezorgd dat jullie die 15 miljard van Rusland niet krijgen... dan moeten ze toch wel met iets komen wat daar een beetje gelijk aan staat. Maar Jans, wanneer komt je boek uit... Uh, aanvankelijk was de bedoeling mei. Uh, de uitgever heeft later gezegd misschien toch wel april. Uh, uh, als ik inderdaad nu een punt ga zetten... dan denk ik dat het ook gaat, gaat lukken, dat het nou april uitkomt. Goed. Het heet Grensland, een geschiedenis van Oekraïne. En we zullen zien wat het laatste hoofdstuk uh, te bieden gaat hebben. En dan gaan we nu naar het staartje van de Olympische Spelen. NOS Radio Olympia. De Theo Lippens. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Bob slayen, hoorde ik. Ja, zeker. Bob Sleden. Dat is voor de Nederlanders het, uh, echt het laatste onderdeel... waarop nog uh, oranje mannen in actie komen in de viermansbob. Uh, maar we hebben nog wat andere uitslagen al van vanochtend gehad. Want het is een beetje het laatste restje van de Spelen. Uh, Rusland staat vanmiddag trouwens niet in de ijshockeyfinale. Treuren is daar. Maar het gastland kan toch feest vieren vandaag. Want bij de 50 kilometer massastart... Van het langlopen zijn de rusten eerste, tweede en derde geworden. Dat noemen we dan een clean sweep. Alexander Lekhoff pakte de Olympische titel. En dat betekent dat er nog twee titels te vergeven zijn in deze Spelen. Om één uur begint de ijshockeyfinale tussen Zweden en Canada. Maar daarvoor al worden de prijzen verdeeld in de viermansbob. Daar doet dus die Nederlandse slee mee. Maar Edwin Cornelissen, uh, medaillekansen, die zijn er echt niet meer. Hè, voor Edwin van Kalker de Nederlander. Nee, die zijn er zeker niet. En ik denk ook niet dat dat op voorhand realistisch was om een medaille te verwachten. Hij heeft het hele World Cup seizoen eigenlijk nog niet goed gepresteerd in een viermansbob. Er waren een aantal duidelijke oorzaken voor. Had problemen met de remmers, blessures. Uitgerekt voor zijn sterkste mannen. Sibrien Jansma en broer van der Zijde. Nou, die mannen zijn in ieder geval wel weer fit genoeg om in de bot te stappen. En ze hebben het, ja, kun je zeggen, misschien naar behoren gedaan. Gisteren ze waren als veertiende geplaatst, klommen op naar de twaalfde plaats, mede door een crash van de Canadezen. Maar ja, er waren er ook wel een aantal zichtbare stuurfouten bij Edwin van Kalker. Dus het was geen uh, vlekkeloze afdaling. Twee, twee keer trouwens. Dus dat betekent dat het uh, nog wel beter kan vergeleken met gisteren. En dat er misschien nog wel enige mogelijkheid is om uh, wat plaatjes te stijgen. Maar uh, ja, dan moet hij wel echt veel goed maken. Want uh, de gaten daar in die uh, strijd om bijvoorbeeld de tiende plek, die zijn al best wel groot. Dus uh, Edwin van Kalker moet hopen op een hele goede dag om nog iets op te schuiven in het klassement. En dan denk ik dat dat voor hem het hoogst haalbare is. Ja, je hebt het net over de Russen bij het langlaufen. Ja, te zomer kunnen dat... Uh, laatste uh, medaille voor Rusland behaald wordt uh, bij het bobsleeën. Want Alexander Soekov is een grootheid in het Russische bobsleeën. Hij heeft de tweemansbopwedstrijd al gewonnen. En hij is ook de man die uh, de torenhoge favoriet is om vandaag het goud in de viermansbop te pakken. Hij uh, staat na twee runs al uh, aan de leiding. Hij heeft zojuist de eerste afdaling gehad. Die ging ook goed. En de vraag is nu natuurlijk of de rest er nog uh, voorbij kan. En de rest, dat is dan met name de Amerikaan Steven Holcomb. Maar normaal gesproken is hij wel de topfavoriet dus Alexander Soekov uit Rusland, om ook bij het bobslee Goud te halen. Zeg, Edwin, en die laatste medaille is niet meer cruciaal voor het medailleklassement. Hè? Want dat leek er even op dat het op het allerlaatste moment beslist zou worden... of Rusland inderdaad dat medailleklassement zou gaan pakken. Ja, dat klopt, want we zagen in eerste instantie dat de Noren het goed deden bij het langlaufen. En we dachten, ja, als die Noren de gouden medaille pakken, dan gaan ze Rusland verwijderen het medailleklassement. En dan zou die plak van het wel eens heel cruciaal kunnen worden voor dat medailleklassement. Maar ja, met die clean sweep die je zojuist meldde bij het langlaufen voor Rusland, is die strijd wel beslist. Maar je merkt wel aan alles dat de Russen hier massaal zijn gekomen, 5000 mensen, om hun held, die het van een hart onder de riem te steken en om hem aan te moedigen. Het is echt een held hier. En uh, ja, het zou toch wel een gedroomde medaille zijn Opnieuw op een verdroonde medaille voor de Russen. Dankjewel Edwin. Over een uur horen we hem weer bij Bob'sleden. Goed, tot dan. Dit is OVT Geschiedenis op de Radio. Ons mailadres is overt.vpro.nl en Twitter, Radio 1 En dan is het nu tijd voor de column. Dit keer komt die van John Jansen van Galen. Dit zijn de weken van de CITO-toets. en het wachten op de uitslag die bepalend is voor je toekomst als leerling. Hoe ging dat vroeger, laten we zeggen in de jaren 50? In mijn geboorte door het Velp hadden de scholen nummers. School 1 tot en met 4. Die gaven hun rangorde in kwaliteit aan. Ik zat op school 1 aan de Vondelaan, die zich opleidingsschool noemde. Dat wil zeggen dat die heette op te leiden voor middelbaar onderwijs. In de vijfde klas kon je er alvast Frans leren. Althans, papa parfum piep. Op school 4 niet. Die stond in wat we nu een krachtwijk noemen. Onze meesters en juffen op school 1 waren bijna allemaal sociaal democraat. Maar als het einde van de zesde klas naderde... zeiden ze, zonder dat er een toets aan te pas kwam... zuiver op intuïtie, onveranderlijk tegen ouders van jongens zoals ik... kinderen van ambachtslieden die de beste rapporten hadden... dat ze het wel op de ulo konden proberen. Uitgesproken domme kinderen, daarentegen van rijke ouders... veelal planters en bestuursambtenaren... die waren gerepatrieerd uit Nederlands-Indië... kregen te horen dat ze het eerst maar eens op de ULO moesten proberen. Zo werd de ULO een vergaarbak. Voor arme kinderen was het blijkbaar een prachtige eerste stap voorwaarts... op de ladder, voor rijke kinderen een soort troostprijs... en wachtkamer voor betere tijden. Die onderwijzers, ik zei het al, sociaaldemocraten als ze waren... bedoelden het goed. Ze gingen ervan uit dat de middelbare school in de grote stad... voor ons dorpskinderen van nederige afkomst... een te grote sprong uit ons sociale milieu zou zijn en helemaal ongelijk hadden ze daar niet in... zoals ik aan de lijve zou ervaren. Maar door dat goedbedoelende paternalisme... moest menig kind van een arbeider of ambachtsman... die wilde dat zijn kinderen het beter zouden krijgen dan hij... daarvoor eerst de jarenlange omweg via de ULO maken. Dat gold bijvoorbeeld mijn vriend Jan Siebeling... die zoals u weet toch goed terechtgekomen is... maar een deel van het talent bleef op die omweg steken. Maar mijn moeder was ambitieus en eigenwijs... en wilde dat ik zo goed mogelijk zou doorleren, zoals dat toen heette. Zij besloot dat ik best meteen naar de middelbare school in Arnhem kon. Maar toen ze hoorde dat leerlingen daar, 12 jaar oud... op de HBS al met hun achternaam werden toegesproken... vond ze dat onmenselijk. Mijn vriendje Guus Verheul zou wel naar de HBS gaan... en honend deed zij alvast na hoe zo'n kind er dan zou worden aangesproken. Zeg, Verheul... Daarom kon ik beter naar het gymnasium gaan... waar de omvangsvormen menselijker schenen te zijn. Je hoefde daarvoor toen geen toets af te leggen of toelatingsexamen te doen. Dat laatste vond de leiding van het gymnasium te enerverend voor jonge kinderen. De protagonisten van de CITO-toets mogen dat wel eens in hun oren knopen. Om op het stedelijk gymnasium te komen... moest je alleen een zogenaamde proefklas doorlopen... Twee weken in juni ging ik alvast op de fiets op en neer naar Arnhem en kreeg daar beginnerslessen in Latijn Rosa, Rosé, Rosam, Rosarum, Rosé, Rosas en in wiskunde. Kansberekening met dobbelstenen. Het was een wonderen nieuwe wereld die ik met volle teugen opsnoof. Na afloop van die proefklas kregen we geloof ik allemaal te horen dat we geschikt waren bevonden. Ik heb er nooit spijt van gehad en benijd de kinderen niet die nu zenuwachtig het doornige pad van diverse toetsen moeten bewandelen voordat ze door mogen leren. Ja, John Jansen bedankt. En nu zeg je, je benijdt de kinderen niet. Maar wat dacht je van de ouders? Wat tien niet ah, lijden aan die nog veel meer stress. En die besteden 95 euro per uur aan antistress. En, en cursussen voor die kinderen. En allerlei oefentoetsen vooraf, oh, uh, omdat die kinderen al helemaal oh, in de cyber zijn als ze er aan toe zijn. Het is een plaag. Ja. ja. Ja, van de Cito-toets gaan we naar de straatwijsheid. Hij kreeg onlangs de prestigieuze President's Award van de UEFA. En aanstaande maandagavond begint op de VPRO-televisie... de oh. vierdelige dramaserie over zijn leven, kortweg getiteld Johan. We hebben het natuurlijk over Johan Cruijff. De man met dezelfde initialen als die andere verlosser... Jeze. Nederland komt inmiddels al jaren superlatieve tekort... om hem te geven wat hem toekomt. Zijn taal, schreef literator Kees Vens, is bijna mystiek. En Rudy van Dantzig noemde hem de danser... Die, de Nederland, die Nederland zijn voeten teruggaf. Ja, en dat allemaal voor Jopie uit de meer dus. En voor ons reden te erover, we zeiden het al aan het begin van het programma... om even stil te staan bij die volksjongen Johan Kruijf die inmiddels bijna de status van een onaanraakbare heeft. En dat doen we met Auke Kok auteur van de klassieker 1974. Wij waren de beste een sociologisch-literaire analyse... van het drama van 1974... toen wij dus voor de tweede keer van Duitsland verloren. Ondanks Wim Jansen, ondanks Kruijf en ondanks Van Hanegem. Maar laten we daar even bij stil zijn, Alke Kok. Willem van Hanegem is deze week geloof ik 70 jaar geworden. Uh, Willem en... Zijn truus destijds aan de ene kant. En Johan en de wat hippe moderne Danny aan de andere kant. Blond Amsterdam Danny. Danny, Danny, Danny, Danny, dank je. Ik wist dat ik die fout zou maken. Danny, ja. vanaf nu doe ik het goed. Uh, het artistieke Amsterdam. Laten we maar voor het gemak even zeggen. Tegenover het gewone Rotterdam. Dat was het beeld. Klopt dat ook eigenlijk? Hoe moeten we daar naar kijken? Naar Willem en, en Johan? Hadden, hoe stonden die tegenover elkaar? Um, nou, die stonden eigenlijk niet uh, tegenover elkaar. Althans, voor zo, voor zo, ver ze niet aan het uh, voetballen waren. Want, als, he, want de een speelde voor uh, Feyenoord en de ander voor Ajax. Overigens kwam Van, Van Hanegem natuurlijk uit Utrecht. Um, maar was echt een. Je hebt allebei volksjongens. Maar uh, Van Hanegem is altijd uh, volksjongen gebleven. En Kruif is dat eigenlijk voor de helft gebleven. Uh, het is eigenlijk een, een man van, van twee kanten. De, de volksgezellige Jordanees. Hij, komt wel, hij is weliswaar geboren in Amsterdam Oost-Betonder, maar zijn, het DNA van zijn uh, familie komt uit de Jordaan. En dat, dat, dat is nog altijd aan hem te merken. En aan de andere kant is Kruif, ja, zoals uh, mensen als Van Dantzig en dergelijke al, al zeiden, is het ook een, een, een artiest geworden. Een, een, een kunstenaar, iemand met allerlei ambities en pretenties ook. En ja, het woord ambities en pretenties past natuurlijk niet bij een Volksjong als uh, Van Hanegem. Dan, daar moet je altijd gewoon, gewoon blijven. Gewoon gewoon blijven. Ja. Nu, nu zeg je het woord volksjongen, je zegt ambities. Nu is het toeval of de duivel ermee speelt. De, de, de jonge man of de jonge man, de, de man die uh, de hoofdrol gaat spelen in de dramaserie serie over Kruif... die dus vanaf aanstaande maandag om tien uur vijf over tien op Nederland één te zien is. Ja. Uh, dat is Reinoud Scholten van Aschat. En dat is dezelfde persoon die dus Willem Holleder speelt... in de film over de Heinekenontvoering. Uh, dat is, is dat nou een, ja, is dat een goede keuze? Want je zou kunnen zeggen, die jongen heeft dus eigenlijk al... die Reinoud Scholten van Aschat, heeft al zich ingeleefd... in een volksjongen met ambities. Alleen ambities om een wat ander pad dan Kruif. Is het een goede keuze? Ja, dat uh, denk ik wel. Ik vond, ik vond hem als, als uh, Holleder uh, in die film... De He komt zeer, zeer goed. Uh, ook dat uh, slungelachtige en, en, dat, en dat taaltje en zo. Dat, dat, overigens mocht die, uh, die figuur in die film, dat was niet helemaal, maar goed, het was du duidelijk wel op, op geënt. En, um, dus dus dat, dat, deed, dat deed hij heel, heel goed. En dus ik, ik heb eigenlijk over hem. Uh, geen enkele twijfel over die serie. Zoals uh, vaak vind ik althans als een serie in Nederland... of een veel minder geslaagd is... ligt het veel eerder aan de scenario-schrijvers en, en aan de dialogen naar mijn idee, daarna aan de acteurs. Ja. hij lijkt er ook echt op, hè, qua uiterlijk. En hij lijkt ik... ook wel op, hij heeft ook een beetje dat. Ja, dus dat op, is allemaal op, goed. Dus op, op, ik ben in dat schrijfbal. voor de duidelijkheid. Ja. Dus of Kruif. Je hebt een ja. op allebei. Ja, ja, ja, ja, ja hij, allebei. hij lijkt eigenlijk wel op, op, op allebei. Ja, maar hey, um, yeah. namelijk, uh, namelijk een uh, geprononceerde neus en zo en alles. Dus, dus of die serie geslaagd zou worden, hangt naar mijn idee vooral af of of die serie erin slaagt om dat dubbele van Kruif. dat uh, bij de handen. Uh, scherp aan de ene kant en eigenlijk dat, dat, dat familiaire gemoedelijke aan de andere kant... of je dat op een humoristische manier, want dat, dat lijkt me ook een voorwaarde, kan weten te vangen. Goed, en dat je... hangt weer af van, van of de dialogen goed en scherp zijn. We gaan natuurlijk allemaal kijken neem ja. ik aan, uh, maar laten we nu eventjes gaan luisteren naar een documentaire die hoorbaar uit de jaren zeventig is... en volgens mij is dat de documentaire nummer, nummer 14, die gemaakt is in 1972. En daar vertelt Moederkruif hoe Jopie het voetballetje werd. Als hij naar buiten kwam, dan, dan en je zei dan wel eens... Joh, laat die bal nou eens binnen, want dat kost me weer vandaag een paar ramen. Hè. Nee, maar dan nou, had hij toch die bal op zijn rug. Er was toch niks tegen te beginnen. Toen hij eenmaal een jaar of acht was, of tien jaar was. En dat hij dan uh, op zijn verjaardag de brief kreeg dat hij aangenomen was. Ja, dat was een prachtig cadeau. En uh, dan begint eigenlijk pas de ontwikkeling van de voetbal. Toen zag je al met een voorwedstrijd bijvoorbeeld. Dan wisten ze ook niet wie ik was. En dan zeiden de mensen achter me, dat kleine voetballertje, dat wordt een voetballertje hoor. Nou ja, en dan, dan, dan keek je om en dacht ik, ja, dat zal dan wel, hè. Ja, dat zal dan wel. En de ontwikkeling van de voetbal. Uh, moeder Kruif. Uh, Manus en, en Nel heette ze dus, geloof ik. Vader en moeder Kruif. Ja. Jij zei net iets interessants. Je zei Jordaneesse DNA. We weten allemaal het verhaal opgegroeid in Betondorp. Ja. Jij zegt de DNA was Jordanees. Hoe, hoe belangrijk is de Jordaneese achtergrond van ouders Kruif om Kruif te begrijpen? Um, ik denk vrij uh, belangrijk, want uh, de Jordaan is altijd een soort dorp in de stad geweest. En eigenlijk is Cruijff ook veel eerder een dorpse figuur dan een uh, steedsse figuur. He, zijn zijn uh, vrienden zijn nog altijd zijn uh, vrienden van vroeger. He, als je dat aan de andere kant vergelijkt met een uh, leeftijdsgenoot als, uh, als uh, bekkenbouwer, dat is een uh, een kosmopoliet geworden, hè? een wereldburger. Wij kunnen ons niet voorstellen dat Beckenbouwer vrienden heeft. Maar goed, dat is het dat is drama heeft, van dus die zeg, ga heeft, verder. Die heeft uh, vele vrienden, trouwens. Uh, Beckenbouwer een hele belangrijke, grote uh, sportman geweest. En ook uh, bestuurder en alles. Terwijl Kruijf is eigenlijk in zekere zin... of schoon een groot sportman, ook weer een kleine figuur gebleven. Dus zijn vrienden zijn nog altijd zijn jeugdvrienden. Andere mensen hij, wan, als een uh, dorpeling ook, zeg maar woont ook altijd of in Amsterdam of in uh, Barcelona. Ho hoeft ook niet andere dingen te kennen. Hij, dus hij opereert eigenlijk in een heel klein wereldje. Ofschoon hij dus een wereldburger is in, het, in, in de uh, beleving van mensen... is het dat eigenlijk helemaal niet. Ja. Hij heeft ja. toch een huis op Mauritius? John Jan van Huis op munitie? Is dat zo? Ja, ja. Dat nou, goed. Ik denk, ja. Oh. Maar goed, hij is, is steenrijk. Maar ik bedoel, zijn, zijn wereld is niet groot. Ja, ja. En, hij dus leeft. hij laat ook weinig mensen toe. Het is dus altijd Danny, het is een uh, family man. Hij is ook altijd heel trouw gebleven. Waar dus uh, Beckham de ene vrouw... naar de andere ver, versleten... en ook weer verliet. Is schrijft altijd... Uh, aan zijn Danny uh, blijven hangen en, uh, en aan zijn schoonvader die uh, leeft niet meer. Maar dat is dus het wereldje wat, wat hij uh, vertrouwt. En dat, dat zou je Jordanees kunnen noemen. Ja, dan hebben we hebben ook altijd het vermoeden, het, het vermoeden dat, dat Johan en Danny dat dat een, een, een, harde, nee, een onneembare eenheid is. En dat Danny uiteindelijk bepaalt hoe het gaat. Is, hebben we er, is daar iets mm, over te zeggen? Nou, daar valt in zoverre wel iets over te zeggen... dat Danny is nooit het stereotype voetbalvrouwtje geweest... zoals zij het ook wel zei. En het stereotype voetbalvrouwtje is weliswaar blond, zoals zij. Maar die accepteert altijd alles, hè? terwijl zij accepteert niet alles. Dus zij, hebben een, naar mijn voorst, ik dat kan overzien en ik kom er ook niet iedere week over de vloer... He he hebben ze eerder een soort van gelijkwaardige verhouding... maar waarschijnlijk betekent dat in het uh, machismo van het voetbal dat je onder de plak zit. Juist. Goed, laten we nog even wat biografie, biografisch grasduinen, Want uh, jij hebt ook een groot stuk over Johan Cruijff... geschreven ooit. En daar ben je een beetje op zoek gegaan naar de facetten van Cruijff... die we niet zo goed kennen. En daar kom je onder meer bij een voetballer terecht... een leeftijdgenoot van Cruijff... als Cruijff een, klein jo nou, een jongen van een jaar of tien, elf, twaalf is. En die luisterde naar de onwaarschijnlijke naam... Gerry Splinter. Ja. Uh, vertel eens. Ja, dat, dat, dat vertelde uh, Cruijffs vroegere teamgenoot... Barry Hul Huls of mij ooit... Hij, hij zegt het helemaal om het, om het, het, het eigenen van Cruijff te duiden. Hij zegt, vroeger had je zijn, de leeftijdgenoot van, van Cruijff... bij Ajax had je Gerrit Splinter. En die waren allebei even goed. En dat, dat vond ik een heel interessant ding. Want ik vind het interessant om dingen tegen elkaar af ter, te zetten. Dus ik ben ook naar die man toegegaan. Die zat op, in een wat treurig uh, lampenfabriekje... Op, in, op een industrieterrein in Hoorn. En, en, ja, dat, en dat het, is heel wat anders dan het, Cruijff. Uh, het, ja. het heel... ook nog... En, en we hebben daar uren zitten praten. ik heb het helemaal, helemaal zitten, uh, zitten uh, uitzoeken later ook. Dus zij, zij waren uh, van dezelfde leeftijd. Ze waren zo'n beetje 14, 15, 16 in de, in de jeugd van Ajax. Ze waren allebei ongelooflijk goed. Dus ze, ze, de wedstrijden die zij speelden... was eigenlijk meer on, onderling. Namelijk wie, wie van ons tweeën maakte, maakte de meeste goals... dan dat ze tegen de tegenstanders uh, speelden. En... Maar ja, dan, dan uh, worden ze een jaar of zestien. Uh, en dan gaat Gerry uit op het uh, Leidseplein. En uh, Johan blijft alsmaar na de training tegen een blinde muur staan trappen. Links, links, re rechts, rechts, bindje, binnenkantje, buitenkantje, et cetera. En uh, Kruif kon, of hij een wat nerveuze, rusteloze... en ook iets te magere jongen was, kon, hij, kon Kruif toch heel goed met druk overweg. Dus als het spannend werd, werd Kruif beter... En als het spannend werd, werd die Gerry Splinter minder. En als Kruijf op zijn flikker kreeg, ging hij daarna extra zijn best doen. En als Gerry op zijn donder kreeg, werd hij zwakker en onzekerder. Ja. Nou, dus die, dus, en, dat, en dat vond ik heel interessant om te zien hoe, hoe belangrijk de in, instelling is voor, voor zoiets als uh, topsport. Ja. En speelt daar in mee dat Kruijf inderdaad een jongen is uit een, met een. Nou, zoals je al zegt, met een familie met Jordanees DNA... een moeder die al heel vroeg uh, alleen komt te staan... en de vader is, is geloof ik, toen Kruif een jaar of tien, twaalf was, overleden. Die moeder gaat schoonmaken bij Ajax. Allemaal bekende verhalen, de rest is geschiedenis, zeggen we altijd bijna. Mm -hmm. Maar die achtergrond, dat eerlijke armoede, hard werken, zelfdiscipline... dat is, dat is een, een, een, een, een, een rijkdom uit de jeugd van Cruijff? Ja, dus... Kruif, het, het succes van Cruijff is, is, is uiteraard zijn uh, talent... maar is ook zijn oeverloze inzet. Trainen, trainen, trainen en hard werken. Daarom is hij eind jaren 60 en begin jaren 70 ook geheel ten onrechte door de, door de linkse intelligentie... een beetje ingelijfd als een uh, linkse rebel. Dat was hij helemaal niet. Als hij een rebel was, dan was het een rechtse rebel. Cruijff was vroeg opstaan en je stinkende best doen. En zo schrijf eigenlijk nog steeds. Maar je zegt een rechtse rebel, dat vind ik ja. leuk... want een rechtse rebel is, is, is iets wat wij... een bepaalde generatie wat moeite heeft... om die twee woorden met elkaar in, in een geloofwaardig verband te brengen. Want het verslagen onzin is... want waarom kun je geen rechtse rebel zijn? Zeker. Maar dat betekent dus wellicht dat hij toch ook een soort... Ja, het gezag is niet zomaar het gezag. Ook al is het het gezag, als een, je moet het toch bewijzen. Is dat ook een soort volkshouding van dat je gezag niet zomaar aanvaardt? Nee, het is het uh, recht van de sterkste. Uh, dat, dat, dat is kruif. En als je beter bent, dan moet je ook meer geld krijgen. Dus het, is, het, is, het is gewoon een hele, eigenlijk een, heel erg een VVD'er altijd geweest. Dus die, maar omdat hij lang haar had en van die schakelarmbanden... en hippieketting en zo, maar, en, en een broek met pijpen, maar dat was allemaal de invloed van Danny. Want Danny wist wat hip was. Dus door Danny ging hij lange haar krijgen en, en zich hipper gedragen. Maar dat was alleen maar uiterlijk vertoon. Inwendig was het bij Johan altijd... Ik ben beter, dus ik mag meer verdienen. Maar dan over die misvatting, want je hebt het nu, je zegt hij werd ook wel ten onrechte als linkse rebel gezien. Je zei mm -hmm. in het begin van het gesprek van dat het en die volksjongen is en dat hij ambities had, ook ja. buiten dat voetbal. Ja. Is dat niet iets wat wij ook ten onrechte op hem hebben geplakt? Dat, we, dat, dat wij dat eigenlijk besloten hebben, dat hij met die taal en zo, dat, dat wij dat leuk vinden, dat dat niet per se uit hemzelf kwam? Ja. Uh, dat, dat, is zeker, dat is zeker een wisselwerking geweest, denk ik. Want het zijn andere mensen. Kijk, doel, voetbal is maar een heel simpel spel. Dus het, is, het, het wordt tot cultuur, tot volkscultuur... doordat wij er allemaal dingen op projecteren. Van, van uh, saamhorigheid en kunstzinnigheid. Kruijff wil gewoon als speler gewoon een doelpunt maken, klaar. Maar omdat hij mager was en klein was... moest je dat op een andere manier doen. Dus hij, hij kon op zijn zestiende jaar nog geen corner voor, de, voor het doel krijgen. Dus wat, wat moest je dan doen? Uh, net zo dan pingelen... Tot, totdat hij er zelf de, de bal over de lijn kon schuiven. En hij, hij kon trouwens... heeft hij la, later ook nooit geleerd... een bal recht vooruit trappen. Hij, hij ging altijd heel krom trappen. Zo. Dus, dus, en, en, dat, en dat zijn dus uh, dingen... die andere mensen ervan maken... alsof hij een kunstenaar wilde zijn. Eigenlijk werd hij dat als het ware noodgedwongen. Ja, dat is natuurlijk prachtig, want het is een beetje, je leert iets... wat anderen nog niet hebben bedacht uit een soort onvermogen. Zo heeft Keith Richards ooit uitgelegd. Zijn taal je als... ook. Zijn ja, ja, maar... taal is ook onvermogen... omdat hij nooit, zoals John, goed, goed kon leren op school. En, en, en ouders had hij dat gestimuleerd. Uh, ja. Dat had Jopie dus niet. Dus Jopie heeft nooit goed Nederlands leren spreken. Kan ook niet een samenhangend verhaal houden. Maar hij kan vanuit het onvermogen... en omdat hij dingen ziet in het spel... die andere mensen niet zien is het vanuit die onmacht dat het gek klinkt en ook weer briljant. Hij ja, heeft wel ik, het nadeel, het voordeel gemaakt, zoals hij zelf zo zegt. Zo is dat, uh, Mark <laughs> Jansen. Goed gezegd. Ja, ik maakte net al de vergelijking met Keith Richards... die ooit heeft uitgelegd dat de Stones zo lekker een apart eigen geluid hebben ontwikkeld... dat ze eigenlijk ook geen gitaar konden spelen toen de nee. blues probeerden te spelen. Ja. Nou, iets vergelijkbaar gaat gaat verkruiven op... Met, om in de taal dat van mevrouw... Is dat is het leuke, leuke van volkscultuur, van populaire cultuur... dat je iets eigenlijk niet kent... En uiteindelijk koning wordt. Juist. En ik vind, we kunnen niet een half uur of twintig minuten over kruif praten. Ook al loopt ons gesprek langzaam op zijn einde uh, zonder naar kruif te hebben geluisterd. Dus we gaan even weer terug naar die uh, film uit, of die documentaire uit 1972, uh, nummer 14. En daar horen we kruif zelf praten over hoe het nog is. Hoe moeilijk het eigenlijk is om topvoetballers te zijn. Als je de koning inneemt voor iedereen, is dat een idool, Is dat iemand? En dan zeg je, ja, daar zou ik wel mee willen ruilen. Dat is zo mooi, dat die, die men, de mensen hebben geld, die kunnen kopen wat ze willen. Ze, hebben, ze hoeven niks te doen, ze wonen in een mooi huis. En als je dan, dan dichterbij komt, en je gaat er meer over nadenken of je komt met die aanraking. Je ziet wat deze mensen allemaal voor een plichtplegingen te doen hebben. Ze kunnen zich nooit gedragen, nooit uiten zoals ze willen. Ze kunnen niet gaan en staan waar ze willen. Ze, ze moeten zich altijd inhouden. Ik geloof dat het zo is, dat lijkt me nog steeds het beste voorbeeld, dat je van iedereen bent... Als je op straat loopt, als je, als je ergens komt, als je speelt. Als je, wat je ook doet, ben je van iedereen. Maar, maar zodra het dus afgelopen is. dan, dan ben ik alleen en dan rijk. de bitter ik naar huis en dan. dan ik weet niet, dan, dan. voel je je zo eenzaam. Ja, ja. Dit is authentiek, echt en niet gespeeld aan, geloof ik, Elke koken. Nee, nee. <coughs> um, overigens uh, speelt hij ook meestal niet. Uh, het is iemand die verbluffend uh, zichzelf is eigenlijk altijd. En het, het leuke is ook aan dit soort oude uh, fragment... Is, een, is de consequentheid waarin hij... in de manier waarop hij naar de, de dingen kijkt. Uh, hij, hij is niet consequent in de, in, in de vele conflicten. Uh, want dan is het altijd vaak ja liegen. En toen zei hij zus en toen zei hij dat, overal waar hij heeft neergestreken, ontspond zich een, een niet-ontwarren bord aan spa spaghetti van, van uh, ruzies en zo. Ja, maar en waar zit dan die consequentheid van? De, de consequentie is in, in, hoe, in hoe hij keek tegen, tegen, tegen Roem, tegen het voetbalspel wat. Dat andere mensen iets van je willen. Hoe je een club moet, moet leiden. Dat het, zoals hij het nu heeft. Met, met, met die uh, laatst bij Ajax. En zo, dat, dat zulke dingen zei hij op zijn negentiende uh, ook al. Dat is echt, echt uh, fascinerend. Ja, dus, dus, dus die kruif is eigenlijk... We moeten altijd blijven kijken naar die Jordaneese volksjongen... met die dubbelrol. Of, of ja. Botondorp uh, Jordaneese volksjongen... met die dubbele, dubbele rol. Van aan de ene kant blijft hij altijd... de jongen van gewone ouders. En aan de andere kant... Die voetballen met enorme ambities. En de interessante vraag is natuurlijk wat de serie uh, gaat, gaat Van Kruif gaat laten zien. Ja. Want het is nogal wat om dit soort taal, zoals we net hoorden, uh, te kunnen naspelen. Ja, gaat dat lukken? Uh, ja, ja. Spannend? Ik, uh, ik, uh, ik hoop het. Het, het, het, het, pro het probleem is uiteraard dat. Iedereen een beeld heeft van Kruif en dat ze dat is ook heel lastig en ook heel uh, spannend dat ze dat dus toch, toch doen Om, want wel gaat, gaat het aan de verwachtingen voldoen of niet dat is echt uh, ja. fijn dat zullen we maandagavond weten. Ik we weten het, we het maandagavond. Elke Kok bedankt. Uh, je boek wij waren de beste in Wij waren de beste. Wordt binnenkort weer heruitgegeven voor de duidelijkheid. Ja, die is dat is tien uh, jaar geleden en dus dat gaan we nu uh, vieren met een uh, jubileumuitgave. Heel goed. Elke Kok bedankt. Goed, en straks in het tweede uur de kampen in Noord-Korea. Naar aanleiding van het VN-rapport dat afgelopen week verscheen. En in het spoor terug de verhalen achter de vergeten Indische fotoalbums van Marten Minkema. Tot na het nieuws.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 Verder, updates uit Sochi en de kwalificatieloting voor het EK 2016 in Frankrijk. De persgribune, zometeen vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Er is de noodzaak voor een nieuwe utopie. Dat legt de 25-jarige historicus en columnist Rutger Brechtman uit aan de hand van schilderijen, hilarische fragmenten en een broodrooster.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 Dit is Radio 1.